4 uur en dan het met het NOS-journaal. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn weer lichamen van bootvluchtelingen uit het water gehaald. Vanochtend zijn kort na het hervatten van de zoektocht al tien lichamen geborgen. De zoektocht had vanwege het slechte weer 48 uur stilgelegen. Er worden nog zo'n 250 mensen vermist. De asielzoekers kwamen uit Libië, hun boot zonk nadat er aan boord brand was uitgebroken.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 Ook Paul Tang wil PvdA-lijsttrekker worden bij de Europese verkiezingen volgend jaar. Het Oud-Kamerlid is de vijfde kandidaat. Ook PvdA's Zita Schellekens, Judith Merkies, Robert Barroeg en Bernard Naron doen een gooi naar het lijsttrekkerschap. Met de leus Europa aan het werk gaat Paul Tang campagne voeren. Balletdanseres Bonnie Doets heeft de dansprijs De Gouden Zwaan 2013 gewonnen. Dat is bekendgemaakt op de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Doets danst al twintig jaar bij het Rotterdamse Capino Ballet. Ze krijgt de Gouden Zwaan voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse dans. De jury roemt haar heldere bewegingen, ingetogen stijl en onderhuidse kracht. De dansprijs is een initiatief van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies. In de eredivisie heeft Ajax thuis gewonnen van Utrecht. Het werd 3-0 door doelpunten van Serrero, Klaassen en Hoesse. Er zijn vanmiddag nog drie eredivisiewedstrijden. Het weer steeds meer zon. Het is een graad of 16. Vanavond, vannacht en morgenochtend mogelijk mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Na woensdag meer wind, kans op regen en de temperatuur daalt dan flink. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Files, moet ik zeggen, in beide richtingen bij Muiden. Drie kilometer namelijk. Op de A7 hoorn richting Amsterdam tussen Dijk en Zaandam... door werkzaamheden. Drie kilometer file ook. Op de A9 Amsterdam richting Diemen staat 2 kilometer file tussen Belmermeer en Knopendiemen door de file op de A1 bij Muiden. Op de A12 Arnhem richting Den Haag 3 kilometer door werkzaamheden tussen Bunnik en Knopend Rijn. Op de A27 Utrecht richting Gorkum, daardoor ook een file bij knopend lunetten van 2 kilometer. En het bericht dat de A28 Amersfoort richting Zwolle nog dicht is tot 6 uur vanavond door uitgelopen werkzaamheden tussen Knopend Hoevelaken en Amersfoort Vathorst.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 Een paar minuten over vier, een eikpunt vaak in de voetbalmiddag. Maar we beginnen in Antwerpen bij de wereldkampioenschappen turnen. Want daar is Epke aan de beurt. Edwin. Op dit moment hangt hij aan de brug. Aan de leggers. Hij gaat zijn oefening doen. En het ziet er tot nu toe netjes uit wat hij laat zien. Vraag me af of het net zo netjes was als in de kwalificatie. Toen was hij extreem mooi. Maar hij, hij laat toch wel weer goed turnen zien hoor. De benen goed bij elkaar. Hè. Dat, daar wordt op gelet door de jury. Het heen en weer gaan over de legger. de onderdoor gaan. En dan naar de handstand. En dan toch weer die benen bij elkaar. Rechte handstanden. Dat is wat Epke Zonderland moet doen. En daar de afsprong met een klein hupje. En je hoort die orka van geluid want de tribunes in antwerpen die zijn echt gevuld met ontzettend veel nederlanders het rood wit blauw en het oranje dat is overal zichtbaar ja het zal waarschijnlijk geen oefening worden die goed is voor een medaille want daarvoor is de moeilijkheid nog net niet groot genoeg daar hebben we het al eerder over gehad de uitvoering zag er op zich netjes uit. Maar er waren misschien nog wel wat kleine dingetjes die in de kwalificatie beter gingen. En die hij in deze oefening dan, dan wellicht net niet heeft kunnen laten zien. Dus laten we ervan uitgaan dat het voor een medailleplaats in ieder geval niet genoeg zal zijn. Want dan moest hij wel boven zichzelf uitstijgen en meer scoren dan dat hij in de kwalificatie deed. Laten we het vooral zien als een warming-up voor de Rijk-stok-finale die nog komen gaat. Terwijl we nog eventjes de slow motions terugzien, de herhaling terugzien van die oefening van Epke Zonderland. Die dus uh, ja, zich toch wel verrassend kwalificeerden voor de brugfinale. Als uh, achtste ging die erin, samen met uh, Kohei Uchimura, de turngod uit Japan... werden gedeeld achtste. Dat betekent dat we in deze brugfinale negen deelnemers hebben. Dat is op zich al vrij uniek in een uh, toestelfinale. En die negen die moeten dus gaan uitmaken wie uiteindelijk de wereldkampioen uh, gaat worden. Ik kijk nog eventjes of we al een score in het vizier hebben. Nee, de jury moet daar nog even over na gaan denken. Nou, de oefening van Epke Zonderland met, we zien nog een keer de afsprong, dat hupje. Dat is ook weer wat aftrek, dus... Uh, ik zie ook weinig euforie op zijn gezicht op het moment. Hij zal vooral denken aan de finale die nog komen gaat. De finale van de Rekstok. Groningen staat met 2-1 voor tegen AZ. Frank. Ja, ja. En dat is op zich een prima verhouding van hoe het ook daadwerkelijk toegaat op het veld. De twee minuten nog, of dat zeg ik, acht minuten nog in deze wedstrijd te gaan. Met de goal van Sivkovic, zijn eerste balcontact sinds zijn invalbeurt Daarmee zette hij Groningen op de 2-1 voorsprong. En die is dus meer dan dik verdiend met hem. En Kostic kunnen we ook nog van de velden een eervolle vermelding geven. In het begin of in de slotfase van deze wedstrijd. Want van de velden, die sluwe routinier, die heeft Groningen wel degelijk een flink eind op weg geholpen. Niet alleen omdat hij die eindpaas een paar keer heeft gegeven... bij allebei de doelpunten op die manier betrokken was. Hij dus en Groningen op 2-1 tegen AZ. Vorige week kreeg Feyenoord in de slotfase... twee doelpunten tegen, tegen ADO Den Haag. Dat zit er nou niet in, hè, Ronald? Nee, dit idee heb ik niet. Nog 11 minuten. Feyenoord op een, een 2-0 voorsprong. Sterker nog Feyenoord heeft de uh, mogelijkheden gehad om, uh, om de derde te maken. Twee keer pellen en één keer Janmaat. Maar ste steeds stond Piet Veldhuizen op de juiste plek. Aan de andere kant um, heeft ook Piazzon in redelijk vrijstaande positie een keer voor langs de goal geschoten. Van, uh, van Erwin Mulder. Meeste aandacht in de afgelopen minuten uitgegaan naar Theo Jansen. Die uitgevallen is met een, Maar zo lijkt het, op het eerste gezicht, best een, een stevige knieblessure. Hij er dus niet meer bij. Bij Vitesse, Vainovic voor hem en Atsu, de 21. 30 maakt zijn debuut in het elftal van Peter Bos. Hij is de vervanger in de slotfase van Frank van der Struik. Alles op de aanval bij Vitesse. Feyenoord staat 2-0 voor. Hockeyers van Rotterdam en Bloemendaal in de tweede helft. Tim Steens. Het wordt een afstraffing voor Bloemendaal. Want het is inmiddels 5-1 geworden. Het was verdediger Teurstra helemaal mee opgekomen. Die kreeg de bal vrij in de cirkel. En passeerde met een onhoudbare schot. Doelman Jaap Stokman. 5-1 voor Rotterdam. Ja. En ik zeg al Bloemendaal gaat voorlopig even afhaken in die strijd om de titel. Tenminste bij de bovenste vier moet je dan komen voor de playoffs. Maar Bloemendaal speelt niet goed. Een beetje onzamenhangend. Ook een beetje slordig. Veel wisselen. En nu misschien de kans op de 6-1. Het is Bas Campbell. Die komt de cirkel binnen. Speelt de bal daar op een voet. En dat wordt Strafcorner. Ik denk dat het misschien nog wel erger wordt voor Bloemendaal. Maar voorlopig met nog vier minuten te spelen is het 5-1 voor Rotterdam. Heeft Epke Zonderland al een score op Brug, Edwin? Ja, die heeft hij binnen. Dat is inderdaad een score die iets lager is. Een tiende lager is dan wat hij in de kwalificatie scoorde. Dat betekent dat hij op dit moment derde staat. Maar er zijn dus nog vier, vijf turners zelfs te gaan. Want we hebben een finale van negen. Dat betekent dat uh, Epikken Zonderland normaal gesproken geen podiumplaats gaat behalen in deze brugfinale. Ik zei het al, het zag er iets minder overtuigend uit dan in de kwalificatie. Uh, maar goed, hij, uh, hij staat toch maar mooi in deze finale. Zoals gezegd, laten we het zien als een warming-up. Het aardige is overigens om te vermelden dat hij juist op brug de zuivere turner is. Terwijl die op Rekstok geldt als de man van. De moeilijke elementen. Die uh, misschien iets minder zuivertunt. Maar door die moeilijkheid dan in de prijzen valt. Weet je de omgekeerde situatie dus op Rekstok. En dat zou de reden zijn waarom hij Fabian Hambugen zou moeten gaan verslaan op Rekstok. We gaan het straks zien. Die finale op Rek begint daar zo tegen vijven. loopt allemaal wat uit in Antwerpen. Het laatste uur zo ongeveer denk ik van de ronde van Lombardije. Sebastian Timmerman. Jazeker, want uh, nog maar 38 kilometer, minder dan 38 kilometer te rijden. En drie minuten en tien seconden is uh, de voorsprong voor, uh, van Thomas Leclerc op de groep daarachter. De groep met Robert Geesink daar nog altijd bij. Met Tom Dumoulin daar nog altijd bij. Met uh, Joaquin Rodriguez die een aantal ploeggenoten nog om zich heen weet. Maar die katusha ploeg ja, werkt wel een beetje. Maar we zagen toch ook op de madonna del hallo, naar het hoort dat ze vooral naast elkaar reden. Ronald van der Geer. Wat heb je het terug in de wedstrijd en doet dat een uh, minuutje of acht voor tijd Havenaar aan het einde van een aanval toch wat vrijheid voor de Japanse Nederlander die er zijn hoofd in Doelman tegen de bal kan zetten en dus uh, Mulder verrast. aanval gaat in eerste instantie ook via Havenaar door de as van het veld, dan gaat de bal naar de buitenkant, die is het Atsu, ik denk het wel, die een voorzet geeft aan Havenaar over de vrij en uh, Martin zien die uit. En zo brengt hij dus Vitesse terug in uh, deze wedstrijd. Daar waar dat eigenlijk helemaal niet meer verwacht, doet Vitesse dus nog iets terug. En wordt het dus nog een innoverende slotfase. Met nog 7 minuten. 1-2 uh, Groningen AZ uh, 2-1. Je zou toch denken, die zijn van het juk bevrijd van Gert-Jan Verbeek, Frank. <laughs> ja, ze weten niet wat voor juk ze te wachten staat. Misschien uh, speelt dat wel parten. Je hebt natuurlijk geen idee. Nu uh, vijf minuten nog uh, te gaan trouwens in deze wedstrijd. Groningen 2-1 voor en van der Velde. Uh... Met uh, een hand op zijn knie. Hij had een knieblessure. Was fit genoeg. Maar heeft er nu een uh, tikje tegen aangekregen. En daar moet dus wat hulp uh, bij komen. Hij uh, uh, was onzeker voor deze wedstrijd. Maar heeft uh, zijn we ploeg uh, wel degelijk flink geholpen. Bij uh, deze potentiële overwinning. Want we mogen er nog niet al te veel voorschot op nemen. In de slotfase van deze wedstrijd. Namelijk heeft de AZ het heft in handen genomen... en probeert het de gelijkmaker te maken. Bijvoorbeeld door Avdic in de ploeg te hebben gebracht. Die speelt al een tijdje. Sterker nog, die was al eerder ingevallen... dan dat Sivkovic in het veld stond. Hij maakt daarmee zijn debuut voor AZ in de eredivisie. Hij mocht afgelopen week al invallen in de Europa League. Even een minuutje meedoen. Maar dat was meer voor de gezelligheid dan dat het nu... dit is serieus. Hier moet wat gaan gebeuren. En Avdic moet daar onder andere voor gaan zorgen. Samen met die andere invallen over Toom zullen ze wat moeten gaan afdwingen. En de de blessure van Van der Velde blijf, valt in die zin mee dat hij weer in het veld staat. En uh, AZ mag gaan gooien of wordt dat Groningen? Het wordt Groningen. We gaan toch nog eerst even wisselen. Wordt dat dan meteen Van der Velde? Ja, dat zat er natuurlijk dik in. Van der Velde gaat eraf. Onder applaus. Dat lijkt me dik verdiend. Want hij was bij allebei de Groningse doelpunten betrokken. Hij gaf twee keer een assist. En uh, begon vandaag in de punt van de aanval. Hij gaat eraf. Groningen leidt in de slotfase tegen AZ. In eigen huis met 2-1. De hockeyers van Rotterdam hebben uitgehaald tegen Bloemendaal. Het is daar afgelopen. Het eindigde in 5-1. We schakelen nog even naar Ronald van der Geer... want het is zomaar spannend geworden in Arnhem. Spannende slotfase. Hier het schot van Ruben Schaken en de redding van Piet Veldhuizen. Voorzet vanaf de linkerkant van Graziano Pelle. Eén voor Vitesse. Twee voor Feyenoord. 85 minuten en een beetje gespeeld. Leek eigenlijk helemaal niet meer te kunnen gebeuren voor Feyenoord. Maar dan toch in die slotfase nog. Armenteros probeert schaken. Al ruim tijd geleden gekomen voor is te vinden. Lukt niet. Veldhuizen doortussen. Geeft de bal mee aan die invaller. Uh, Christian Atsu. Die 21-jarige Ghanese. Dreigend komt hij nu vanaf de linkerkant. Combinatie zoeken met Havenaar. En dan dan gaat de bal nek iets te hard langs hem heen. En gaat hij over de achterlijn Dan Kan Erwin Mulder die er al een paar prima reddingen op heeft zitten. Die bal gaan pakken en een doeltrap gaan nemen voor Feyenoord. Toch wel weer kenmerkend. Dat de Vrij en Martins Indy die toch eigenlijk makkelijk overeind bleven in deze wedstrijd. In de slotfase dan toch zich laten verrassen door Havenaar. Waardoor een ook valt elftal van Peter Bossovic krijgt van nou nog één keer alles of niets. Speelt inmiddels al geruime tijd sinds het vertrek van Van der Struik. 1 op 1 achterin. Met uh, maar uh, drie verdedigers. En ja Theo Jansen, dat nog even vermelden. Is natuurlijk vervangen door uh, Viginovic. Jansen die met uh, ijs om de knieën op dit moment op uh, de bank zit. Feyenoord verliest de bal met schaken. Klaas die moet ingrijpen. Verliest de bal ook. En dan ja voordeel gegeven door uh, Pieter Vink. Nee, uiteindelijk toch gefloten voor een vrije trap. Snel genomen. Atsu aan de linkerkant. Over de middellijn heen. Zo, die krijgt een tik van achteren van Graziano. Pelle, dan uh, kijkt uh, Vink of er voordeel is. Als dat voordeel er niet is, krijgt Pelle dus een uh, gele kaart. Na bijna 87 minuten. Fijn dat nog een 2 voorsprong Vitesse werkt naar de 2-2 toe. Slotfase Groningen AZ Frank laatste minuut officiële speeltijd. Loopt 2-1 voor Groningen. Vrije trap ook Groningen. Halverwege de eigen helft. Letchert kaartloos vandaag. Dat mag ook wel vermeld worden. De centrale verdediger van Groningen. speelt ook een prima wedstrijd trouwens. Verliest bijna geen enkel duel. Deze vrije trap uh, komt uiteindelijk in drie instanties toch nog bij uh, Kierum terecht. Is de tegenstander vier, geven voorbij. Gaat dan de 16 in. En wordt daar uh, geblokkeerd door uh, Gouwenleeuw en Esteban. En uh, die twee eenheid die zorgt ervoor dat Kierum uiteindelijk niet door kan. Hij mocht eindelijk uh, eventjes los. De rechtsbuiten bij Groningen. Op de bank belandt omdat hij te weinig rendement heeft in dit elftal. Nu krijgt hij opnieuw de bal aangespeeld. Manjasko, daar legt hij hem op terug. En Kierum dan, net geen buitenspel, net wel buitenspel. En Kierum wist het eigenlijk al wel. Hij kreeg de bal van Manjasko. Dat handje ging al omhoog. Alsof hij zelf de vlag omhoog mocht steken. Maar dat gebeurde twee meter achter hem. Esteban hij gaat de vrije trap nemen. Of laat hij het aan vier geven. Hij laat het aan vier geven. Dan mag Esteban de lange bal gaan geven. De officiële speeltijd zit erop. De tegen AZ 2-1. De turnfinale op Brug is nog altijd bezig. Ebke Zonderland stond een minuut of tien geleden op de derde plaats, Edwin. En nu? Uh, nog steeds. Gaat het dan toch nog spannend oh, worden, ga je je afvragen. Hè? Want uh, de nummer 1 van de kwalificatie in Griek ging in de fout, viel er vanaf. Vervolgens kwam er een Oezbeek, de nummer 2 van de kwalificatie, die ging ook in de fout. Ja, dat betekent dus dat je op die manier ook gewoon uh, derde blijft staan. Terwijl overigens de eerste plaats wordt gedeeld door uh, de Chinees Lin en door Kohei uh, Uchimura uit Japan. Exact dezelfde score dus. En dan op de derde plaats dus Epke Zonderland. Maar er zijn nog vier turners te gaan. Ja, als die er nou alle vier vanaf vallen. Maar ja, of je, of je nou op zo'n manier brons wilt pakken, dat vraag ik me af. Ronald van der Geer, Vitesse Feyenoord. De laatste twee minuten lopen. 1-2 is de standvorder van Feyenoord. Als Jan Maat een corner heeft weggegeven. Die genomen wordt door Vinovic. Stringert voor de goal. Kolbal Havenaar. Bal van de lijn gehaald door Mulder en Klaas. Feyenoord komt dus nog in de problemen in de slotfase. Nu moet Klaas de bal verder wegwerken als Vitesse via Ibarra. En um, via Kakuta wat slordig is. De bal uiteindelijk bij Veldhuizen. Die dat niet graag heeft, dat ver voor zijn goal uit voetballen. Maar het uiteindelijk wel goed doet. Bal inlevert bij Fienovic. in de middencirkel. Bal naar Van der Heijden. Van der Heijden slaat de linkerkant over tot woede van degene die daar staat. Kiest voor de combinatie door het as van het veld. En dan het schot van nou, een meter of twintig door Kakuta. Over de goal van Feyenoord geschoten. Nodde gaat de doeltrap nemen. Een minuut en de extra tijd. Het is spannend in Arnhem. Maar Feyenoord zat voor 2-1. Ook nog spannend bij Groningen AZ, Frank. Want 2-1 voor Groningen in de extra tijd. Uh, drie minuten kregen we erbij. Daar, nou, daar zijn we al uh, een heel eind naar op weg in de slotfase. Vrije trap voor Groningen. Dat met deze 2-1 overwinning over AZ heen gaat in de stand. Een puntje meer heeft als dit zo blijft in de laatste tellen waar we aan begonnen zijn. De vrije trap. Van, uh, uit zijn eigen strafschopgebied genomen door uh, Bizotta. Opgevangen, letterlijk kunnen we dat uh, stellen door viergever. Maar hij uh, kreeg daarvoor een tikje en mag dus de vrije trap nemen. Dat voelde hij aankomen. Vandaar dat hij de bal alvast wilde vangen. En Esteban ver buiten zijn eigen goal. Nu uh, de lange trap geven de doelman van AZ. In de richting van Afditsen natuurlijk. Die moet doorkoppen, dat lukt niet. Bottingen wint dat lukt nu wel En dan nog één schot, een soort noodpoging zou je het uh, kunnen noemen. Volgens mij was het uh, Goedmondson die het probeerde. En anders was het Goedelje, die stond er namelijk na. Maar het belangrijkste is dat Bizotti bal van ver zag aankomen. En dat hij een niet al te moeilijke redding had te verrichten. Hij kon namelijk de bal gewoon rustig opvangen. En nu Groninger nog één keer af. Kierum die wil nog wel. Maar uh, kan de bal niet binnenhouden. Dus uh, AZ nog een keertje. Vanaf uh, de linkerkant overtoon met een overtreding. Krijgt hij nog de vrije trap? Nee, die krijgt hij niet meer. Nijhuis fluit voor het laatst. Groningen wint in eigen huis. Is daar nog altijd ongeslagen. Ook ten koste van AZ. Dat een paar plaatsen gaat zakken op de ranglijst. Onder andere omdat Groningen er voorbij gaat. naar deze 2-1 zege in eigen huis in de Euroborg voor Groningen. Edwin Cornelissen in Antwerpen staat Epke ook nu nog derde. Ja, het uh, blijft een wonderbaarlijk verhaal. We wachten nog op de score hoor, van uh, de Amerikaan die net in actie is gekomen. Maar die maakte een aantal grote fouten. Dus het kan haast niet zo zijn dat hij boven Epke Zonderland gaat eindigen. Ja, zo blijft het toch, uh, wordt het toch een kwestie van wegstrepen. Dat is toch wel heel opmerkelijk. We hebben eigenlijk zelden gezien dat je een brugfinale hebt... waar de drie turners achter elkaar echt opzichtig de fout in gaan. Twee die er vanaf vielen. En deze man die gewoon een aantal keren niet goed uitkomt. Uh, betekent dus dat Epke Zonderland nog altijd derde staat. En dat we zo onderhand uh, kunnen gaan strepen. We hebben zes turners gehad. Uh, Zeven turners, want we wachten nog op deze score. We hebben er nog twee te gaan. Het zal toch niet zo zijn dat hij dan toch nog een podiumplaats gaat halen? We oh, even zitten kijken naar de score van Epke Zonderland. Hij heeft het ten opzichte van de kwalificatie in de moeilijkheid een tiende bij gedaan. Dus hij heeft iets moeilijkers gedaan. Maar hij heeft in zijn uitvoering weer twee tienden ingeleverd. Ja, en dan eindig je dus uiteindelijk met een score die net een tiende lager is dan in de kwalificatie. Is het dan uiteindelijk toch wel goed voor een bronzen score? Ja, laten we niet te veel op de zaken vooruitlopen. Want er komen dus inderdaad nog een aantal turners. Maar als die allemaal de fout ingaan, zoals de drie die we zojuist hebben gezien... dan kan het nog eens een hele mooie middag worden. Vitesse Feyenoord, tijd Ronald. Ja, brugfinales. Daar weten ze hier ook van alles van in Arnhem. 1-2 is de stand. Na iets meer dan 90 minuten. 92 om precies te zijn. En Vitesse valt aan. Vitesse probeert het. En Feyenoord er net uit. En een kopbal van Filena over de goal van Veldhuizen. Nu Havenaar gezocht in het strafschopgebied, Niet gevonden. Bal opgevangen. Rechterkant strafschopgebied door Ibarra. Het glijden van Nelom is even voldoende. Piasson Kleine ruimte. Krijgt u niet bij Ibarra. Het wegwerken van Klaasie. Opvangen Veldhuizen. Zo'n meter of tien voor de middellijn. Veldhuizen wil de bal zelf inbrengen. Daar waar zegt, dan kan ik toch veel beter man. Jij met je handen, ik met mijn voeten. Maar die bal komt wel voor de voeten van Pierson. Combinatie in het schafschopgebied. Nou, Leerdam, Leerdam schiet de bal. En uiteindelijk wordt hij van de lijn gehaald en over de achterlijn geschoten. Ik denk dat dat vormer uh, is. Ja, vormer is het die Leerdam onthoudt. Dat hij tegen zijn oude club de 2-2 binnenschiet. Dat had hij leuk gevonden hoor. De topscorer van Vitesse. Want hij heeft er al vier gemaakt. Blijft wel een corner staan. Vanaf de linkerkant. Corner komt voor de golfveldhuizen, Veldhuizen is mee voorin. Gaat daar de lucht in. Maar mist dan. De bal blijft hangen in het gebied. Mulder met Havenaar. Bal weer over de achterlijn. En Mulder geblesseerd. Een corner voor uh, Vitesse aanstaande. Die straks getrapt zal worden door Atsu. Maar eerst even kijken naar Erwin Mulder. Want je kunt uh, niet uh, doorgaan als Erwin Mulder op die achterlijn ligt. En Mulder voelt aan zijn ribben met een uh, hand over zijn ogen. En Vink heeft het gezien en uh, staat even voor verzorging toe. Eens kijken hoe hij nou eigenlijk geblesseerd raakt. bal wordt uh, teruggebracht in het strafschopgebied, Dan is daar Veldhuizen. Maar dan gaat uh, Mulder een duel aan met Havenaar. En Havenaar zit met de voet nogal hoog. Waardoor Mulder dus geblesseerd raakt. Eventjes de natte spons eroverheen. Eventjes weer bij positieve komen. Wat daarna natuurlijk blijft staan is dat schot van Leerdam. Dat uiteindelijk door een teruglopende vormer van de lijn wordt gehaald. Via de middenvelder van Feyenoord gaat de bal over de achterlijn. Het is dus heel benauwd nog voor de Rotterdammers. Terwijl dat er toch heel lang eigenlijk niet naar uitzag. Feyenoord speelde helemaal niet slecht. Leek de zaak toch onder controle te hebben. Kon het initiatief aan Vitesse gunnen. Omdat de Arnhemmers, als ze er al eens waren... Zo Omgingen eigenlijk met de mogelijkheden. Nu de corner die moet komen vanaf de linkerkant. Die corner moet genomen worden door Pia Son. Piet Veldhuis is ook nog altijd in dat grasopgebied van Feyenoord aanwezig. Het zou wat zijn zeggen als hij dadelijk de winnende of de, de gelijkmaker gaat binnenkoppen. Je ziet aan Koeman, die hier voor zijn de goud heen en weer beent, dat hij nerveus is, de trainer van Feyenoord. Het zal toch niet weer gebeuren? Net als in Nijmegen, een 3-3 uitslag waar dat niet nodig was. Nu zou Feyenoord toch de drie punten over de streep moeten slepen. Nou, daar komt hij. Corner van Pierson. Iedereen blijft staan, althans Mulder blijft staan. Ziet dat er wel een groepje naar de bal gaat. En dan is het toch weer een Feyenoorder... die de bal als laatste heeft geraakt. Dus weer een corner aanstaande. Weer een corner vanaf de linkerkant. En weer getrapt door Pierson. Nog maar eens proberen. Veldhuizen wordt onschadelijk gemaakt door Armenteros... die daar dus in dat strafschopgebied is. En dan houdt Ibarra de bal binnen aan de rechterkant. Voorzet Ibarra. Veldhuizen. Redding Mulder. Redding Mulder. Op een inzet van Veldhuizen de band nog niet weg. Uiteindelijk over de achterlijn via Stefan Geweldig. de Vrij. God, jongen, jongen, jongen, Daar was de Piet Veldhuizen zeg. 1-1 met zijn collega. Knotsgek, Hugo, knotsgek. Nou, er komt uh, nog een bal aan. Nog een... Ja, hij zit er niet in. Nee, de inzet van ik weet niet eens meer van wie. Ik denk van Pierson gaat via de paal in de handen van Mulder. En dan maakt Pieter Vink een einde aan deze wedstrijd. Wat een slotfase. Hebben de 18.200 mensen hier voor gekregen. Vink maakt een einde aan. Van deze wedstrijd na 5 minuten en 17 seconden extra speeltijd. Nou, we krijgen hier niet meer de herhaling van dat laatste moment, maar die bal komt op de paal en komt uiteindelijk via de paal in de handen van Mulder. Met daarvoor natuurlijk dat moment van Piet Veldhuizen. De kopbal 1 op 1 met collega uh, Mulder en Veldhuizen komt de bal op de voeten van Erwin uh, Mulder. De kans voor, ja, het is toch ook gek voor Piet Veldhuizen om de 2-2 uiteindelijk binnen te schieten. De inzet van Havenaar landt via de paal nog in de handen van Erwin Mulder. Ja, knotschrek met een hoofdletter K dan maar, maar het eindigt in een 2-1-overwinning. De eerste uitoverwinning voor Feyenoord. Koeman klapt naar het publiek. En Vitesse leidt zijn eerste thuisnederlaag. Maar wat een sensationele slotfase. Ja, en misschien stond het wel symbool voor deze hele competitie. Met deze overwinning stijgt Feyenoord Rotterdam en omstreken, let u op, want het was 0 uit 3 ooit. Naar de derde plaats in de eredivisie. Met 16 punten uit 9 gespeeld. Dat kan wel over een paar uur alweer anders zijn, want PSV komt nog in actie en heeft één puntje minder op dit moment dan Feyenoord. Edwin Cornelissen, die 15.300 op brug van Epke Zonderland. Het zal toch niet voldoende zijn voor een medaille. Nee, zo knotsgek gaat het niet worden in het Antwerpse sportpaleis. Want uh, ja, het kon toch niet zo zijn dat ze allemaal de fout in zouden gaan. Er is Amerikaan geweest, Orozco. En die uh, zette een uh, oefening vol overtuiging neer. Uh, en die eindigde uiteindelijk met twee tienden hoger dan Epke Zonderland. Op dit moment op de derde plaats. Betekent dus dat hij Epke Zonderland van het podium afhoudt. Ja, het was een beetje een bizarre situatie geweest. Hoor, als Epke Zonderland inderdaad het, uh, het brons had gepakt. En dat was ook niet zo'n beste finale geweest. Als dat het geval was. Maar ja, wie heeft het daar over een paar jaar nog over. Als je kan zeggen dat je WK brons hebt. Betekent in ieder geval dat Epke zonderland uh, zijn kop kan vrijmaken en zich kan richten op de finale die uh, over een uh, ruim half uur gaat beginnen. De finale van de rek en uh, ja, dan doet hij het natuurlijk alleen maar voor een medaille of misschien wel alleen maar voor goud. De ronde van Lombardije. Tijdje niks gehoord, Sebast? Nog altijd dezelfde koploper? Thomas Leclerc inderdaad. En die rijdt er alweer een tijdje. Zo'n 25 kilometer geleden ging die solo in de aanval. En 25 kilometer voordat hij de finish bereikt in Lecco Rijdt hij daar nog altijd. De voorsprong was op een gegeven moment 3 minuten en 10 seconden. Op de groep daarachter. De groep met de favorieten. Maar ja, als je 3 minuten en 10 seconden achter de koploper rijdt. Dan is de koploper inmiddels de grote favoriet geworden. En in die achtervolgende groep vindt opnieuw een valpartij plaats. Terwijl het peloton net als de koploper. Uh, is gekomen bij het gedeelte weer langs het Tercomo-meer. Zien we dat Marcel Wies, de Zwitser, onderuit is gegaan. Voor de tweede keer al vandaag. Samen met, ik dacht, Domenico Pozzo Vivo. Een uh, Italiaan, kleine Italiaan, die voor de Franse AG2R-ploeg uh, rijdt. En dat is inderdaad Domenico Pozzo Vivo, die nu weer plaatsneemt op de fiets. En de achtervolging moet gaan inzetten op de groep waar in ieder geval ook nog Robert Geesink in zit. Waar Philippe Gilbert inmiddels is teruggekeerd. De oud wereldkampioen, de kerstverse wereldkampioen zitten bij Rui Costa. En die doet doet wel wat werk vooraan. Onder andere voor Alejandro Valverde, de Spanjaard, sterke Spanjaard... ook uit diezelfde ploeg, ploeggenoot van Costa. Maar ze rijden dus wel nog dik... twee minuten, twee minuten en vijftig seconden achter Thomas Verclaire. Verclaire zit nu, net als zijn achtervolgers, op een wat vlakker gedeelte dus. Langs dat Comor meer dan draaien ze dadelijk weg bij het meer. Komt er nog een klim van, zo'n dikke drie kilometer met een afdaling... technische en gevaarlijke afdaling van zo'n vijf kilometer lang. En daarna, na die afdaling, is het nog... Nog maar zes kilometer naar de finish in Lecco. Dus is wellicht Thomas Föckler op weg naar een mooie overwinning op zijn palmares. Alhoewel het nu in het peloton na die valpartij wel wat harder gaat dan net. Maar nog altijd dus 2,5 minuut voor Föckler. Straks, nou ja straks, over drie minuten begint PSV RKC. We gaan voor de eerste keer eens even schakelen naar Arman Afsarouklo. Inderdaad, zo meteen het begin van PSV-RKC. PSV dat de nieuwe koploper kan worden na deze speelronde. Maar dan moeten ze wel met vijf doelpunten verschil winnen van RKC Waalwijk. Het is niet onmogelijk, maar het zal wel moeilijk worden. Hoewel RKC wel in een hele slechte fase zit moet ik zeggen. Ze hebben al vier wedstrijden op rij verloren. De ploeg van Erwin Koeman. En Koeman zei vorige week ook nog na de nederlaag van RKC tegen Heracles thuis dat RKC door een hele donkere periode gaat. Bij PSV is dat anders. De ploeg speelt wisselvallig. Terwijl de beide elftallen nu het veld opkomen onder leiding van Ed Jansen. PSV speelt dus wisselvallig na dat flitsende begin van het seizoen. Maar draait gewoon bovenin mee. Hij speelde door de week een goede wedstrijd in de Europa League tegen Chornomorets Moret, uit Odessa. En uh, de Eindhovenaren willen die wedstrijd hier een uh, goed vervolg geven tegen RKC. Als we even kijken naar de opstellingen van beide ploegen, zien we bij uh, PSV twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd in Odessa. Jorrit Hendricks, centrale verdediger, keert terug in de basis ten koste van Zanka Jurgensen. En uh, Matas is gewoon weer de spits en Locadia zit op de bank. Bij RKC wat meer wijzigingen. Erwin Koeman heeft ingegrepen, heeft Bogue in de spits gezet en hij vervangt Joens Schleger. Jonas Evans, de Belg, speelt centraal achterin. Samen met Kenny van Hoevelen. twee Belgen dus achterin bij RKC. En Robert Braber keert terug van een blessure. Hij vervangt Kenny Andersson. PSV-RKC dus op het punt van beginnen en we gaan zien of PSV na deze speelronde de nieuwe koploper kan worden. Eindstanden, Eerste Divisie, Excelsior, Jong-Ajax 3-1 en Achilles 29, Jong-PSV 3-2. De WK-finale op brug. Edwin, we wisten al dat Ebke net niet op het podium kwam werd het vierde of vijfde. Hij is uiteindelijk vijfde geworden. Het goud is ex-eco voor de Chinees Lin en Kohei Uchimura. En die Japanen die zal er wel erg verguld mee zijn. Want die mocht zijn handjes dichtknijpen dat hij in de finale stond. Ging daar als gedeeld achtste in. Dus dat was zo op het nippertje. Nou, als je dan uiteindelijk met goud vertrekt, dan doe je het goed. Het gat met Epke Zonderland. Iets meer dan drie tiende van een punt. Dat betekent dat hij toch echt nog wat aan die moeilijkheid moet gaan sleutelen. Wil hij op brug ook daadwerkelijk een rol van betekenis gaan spelen? Maar dat zit op dit moment niet in zijn hoofd. Hij is even de hal uit vertrokken. Ik denk om wat rek- en strek oefeningen te gaan doen. En over een kleine half uurtje dan zal die opnieuw die arena inlopen. En dan zal opnieuw die orkaan van geluid hier klinken doordat dat uh, oranje legioen dat uh, toch wel samen naar het sportpaleis is gekomen om hem aan te moedigen. Want dan is, die, dan is het zover die hele grote rekstokfinale. Dit is Radio 1. Het is half vijf, het nieuws met Jeroen Tjebkema. Een internationale vakbondsdelegatie met een bestuurder van FNV Bouw... gaat toch naar Qatar om de arbeidsomstandigheden... van buitenlandse bouwvakkers te inspecteren. Bij onder meer de bouw van WK-stadions zouden de werkomstandigheden niet deugen. Vrijdag werd duidelijk dat Qatar de 18 delegatieleden niet wil ontvangen. Maar de delegatie gaat toch om te proberen de bouwprojecten te bezoeken... en de verantwoordelijken te spreken te krijgen. In Breda zijn gisteravond de 27 bezoekers van een illegale houseparty opgepakt via een feest in een weiland met feesttenten veel lawaai en zonder dat de eigenaar van het weiland toestemming had gegeven. Toen de eigenaar dat merkte en zag dat er dingen waren vernield, belde hij de politie. De bezoekers van de houseparty weigerden de schade te betalen en daarom zijn ze meegenomen naar het bureau.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 Mooie hersenweer hadden we vandaag, vooral vanmiddag. Vanavond en vannacht is er nauwelijks wind en daardoor ontstaat er op veel plaatsen weer mist. De temperatuur die daalt naar een graad of 6 in het binnenland en dicht bij zee wordt het een graad of 10. Morgenochtend is het op veel plaatsen mistig, het verkeer kan er ook hinder van ondervinden. In de loop van de dag lost de mist op en dan breekt de zon weer door. Het wordt ook dan weer een mooie herfstmiddag met zonnige perioden en vrijwel geen wind. En de temperatuur loopt op naar 17 à 18 graden. De wind is morgen op de meeste plaatsen zwak en veranderlijk van richting. In het gebied een matige zuidwestenwind, windkracht 3. En dinsdag is het ook nog mooi herfstweer. In de nacht van dinsdag op woensdag passeert een zwak koufront... en daarna stroomt koudere lucht het land binnen. Vanaf woensdag krijgen we meer wind, af en toe een bui... en aanmerkelijk lagere temperaturen. Overdag een graad of 12 en s'nachts 5 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. Dit voetbalweekend begon met de koploper van Nederland, FC Twente. Het zou kunnen dat het voetbalweekend ook afsluit met de koploper van Nederland. Dat moet dan PSV zijn. Maar dan moet er moet veel gescoord worden, hè, Amo? Inderdaad, ze moeten met uh, vijf doelpunten verschil uh, winnen van RKC. Dan gaan ze op doelsaldo uh, koploper Twente voorbij. Terwijl PSV nu een hoekschop mag nemen via Bakalli. Maar die wordt uh, weggekopt uit de doelmond daardoor uh, Sander Duits. De aanvoerder van RKC Waalwijk, Bakalli, slingert die bal dan terug. En dan gaat hij er bijna in al via Matafs. Goede voorzet vanaf de linkerkant van Bakalli en Matas die beroert die bal nog net. Maar Seda, doelman van RKC, kan die bal net uit de goal nog krijgen. PSV, al vroeg in de aanval, wil snel die eerste goal maken aan de linkerkant via Depay. Wordt op de huid gezeten door Tavares. Maar Depay komt eruit. Speelt even terug op Willems. Die gaat dan nog verder naar achteren. Waar Jorrit Hendricks nu de bal heeft. De centrale verdediger die afgelopen donderdag in de warming-up een bal op zijn hoofd kreeg. Tegen Chorno Morets. En daardoor die wedstrijd niet kon spelen. Maar daar is hij nu voldoende van hersteld Hendricks. Dus hij staat gewoon weer in de basis. Omdat Rekik natuurlijk nog steeds een blessure heeft. Bij Hendricks nu opnieuw aan de bal. Halverwege de helft van RKC aan de linkerkant. Komt een ingooi vindt scheidsrechter Jansen voor RK. Of mag PSV hem toch nemen? Er zijn wat protesten. Maar nee oh, RKC gaat de ingooi nemen via Apau. De rechtervleugelverdediger. RKC dat inderdaad met Jean-David Boguel, De Fransman als diepe spits speelt. Joachim die normaal... In de spits staat, die staat nu links in de aanval geposteerd. Erwin Koeman heeft gezegd dat Boguel, die de afgelopen weken een aardig indruk maakte in zijn invalbeurt. Het dus een keer als de diepe spits mag gaan proberen. PSV heeft nu de bal in het eigen strafschopgebied. Met Jeffrey Bruma speelt hem even naar de rechterkant. Waar de Schaars aanvoerder nog altijd van PSV door het ontbreken van Wijnaldum. Die ook last heeft van een blessure aan zijn rug. Die instrueert zijn ploeggenoot even Schaars. Dat, die, dat ze iets meer uh, naar voren moeten. En dat gebeurt nu ook via Bruma. Even kijken of dit nog wat oplevert. Via Jeffrey Bruma rond het strafschopgebied. Maar uh, die wacht iets te lang. Hoewel die nu inspelt op Matafs. Maar nee, RKC kan overnemen. Na drie minuten voetbal hier in Eindhoven. Stand tussen PSV en RKC 0-0. got that time Uit Nieuw-Zeeland komen ze. Babysitters, circus, everything gonna be alright. Thomas Veukler stevend af op misschien wel een overwinning in een klassieker. Er zijn er weinige, Sebastien, in het peloton die hem dat echt gunnen. Hè? Hoe komt dat eigenlijk? Ja, het is een aparte vogel en hij heeft zo zijn trucjes. En hij komt wel eens in beeld rijden als het eigenlijk nog heel makkelijk gaat. Maar dan doet hij alsof hij vreselijk af zit te zien. En sommigen ergeren zich daar groen en geel aan. Het is eigenlijk zo dat je of voor Thomas Verclair bent of tegen hem bent. Maar je kunt zeggen wat je wilt. Het is wel een renner die van de aanval houdt. Die vaak in beeld rijdt, publiciteit zoekt voor de sponsor van de ploeg. En toch hele mooie dingen heeft gewonnen in zijn carrière. Tour-etappes heeft gewonnen. Hij heeft gele trui gehad. De gele trui en de bolletjes trui in de Tour. Hij heeft klassieke, semi-klassieke gewonnen. Maar ik denk niet dat hij vandaag gaat winnen. En dat heb ik lange tijd wel gedacht. Hij fietste in no-time twee minuten bijeen. Dat werd zelfs dik drie minuten. Maar nu gaat het toch in rap tempo naar beneden. Eén minuut en tien seconden is het nog maar op het jagende peloton. Waar de ploeg van Saxo Bank aan het jagen is. De ploeggenoten van Rodriguez aan het jagen zijn. Waar ik Robert Geesrik nog altijd heb zien zitten. En waar ik ook Tom Dumoulin, de jonge Nederlander van Argos simano ...de straks nog weer zag rijden in het gezelschap van zijn teamgenoot en kopman Warren Barguil. 1 minuut en 10 seconden is het nog maar. De voorsprong van Thomas Verklair op 15 kilometer van de aankomst betekent dat de slotklim nog een kilometer of drie weg is voor Verklair. En dat is een korte klim naar Via Vergano. Een kort maar krachtige klim. Eigenlijk gemaakt voor een type Joaquin Rodriguez. Waar zo'n puncher, zoals dat dan heet in het jargon, in korte tijd de voorsprong kan pakken. En wellicht kan Rodriguez dan revanche nemen voor het feit dat hij vorige week werd verslagen op het wereldkampioenschap wielrennen in Italië. En dat is wel iemand die in no-time een minuut kan dichtrijden. Tom Dumoulin komt ook naar voren. Dat is mooi om te zien. Geesink zit in de groep met achtervolgers ietsje verder weg. 1 minuut en twee seconden nog maar. De voorsprong van Toma Verclair. En het blijft in Noord-Italië regenen, regenen en regenen. Het laatste potje van vanmiddag in de eredivisie PSV-RKC. Armal. 0-0 de stand nog altijd na een kleine 10 minuten voetbal hier in Eindhoven. Goed gevuld Philips stadion, hier de sfeer zit er goed in. Maar PSV dat wel voortvarend begon en een mogelijkheid creëerde. Via Matafs op een goede voorzet van Bakalli is er daarna niet heel erg meer uitgekomen. De wedstrijd lijkt nu redelijk in evenwicht met een vrije trap voor RKC. Halverwege de eigen helft Duits. De aanvoerder heeft die genomen. Speelt even op Ivens. De centrale verdediger die naar zijn collega Belg en centrale verdediger van Oevelen speelt. En RKC hoopt dan een beetje richting het doel van Premislav Titon te komen. De Poolse doelman van PSV. Maar het zal moeilijk worden hoor voor RKC. De ploeg zit al in een moeilijke periode. En daar komt nog eens bij dat dit seizoen nog geen enkele... ...enkele club in de eredivisie wist te scoren in het Philipsstadion. Dus dat zijn cijfers waar trainer Erwin Koeman van RKC... ...maar weinig vertrouwen uit kan putten. Nu PSV dat de bal heeft overgenomen... Even achterin rustig rond speelt via Jorrit Hendricks. Gaat naar Bruma. Centrale verdediger die al een paar keer een paar rushes naar voren heeft gemaakt. Dat kan wel eens een wapen worden in deze wedstrijd. Bruma die dan niet goed werd opgevangen door zijn directe tegenstander Boguel. De spits natuurlijk die dan voorin blijft hangen. Nu PSV nog altijd rond de middenlijn in de as van het veld. Met Hendricks. Zoekt de vrije man. Die dient zich aan in Toivonen. Met twee RKC-verdedigers op zijn nek. Daarom draait Toyvonne even weg. Naar de rechterkant. Naar Arias. Maar Joachim lijkt daarover te kunnen nemen. De linker-linksbij van RKC vandaag. Maar het is Jeffrey Bruma die daar goed rugdekking voor zorgt. Waardoor PSV gewoon weer kan overnemen na 10 minuten voetbal. Willems nu aan de linkerkant rond de, rond de middenlijn. Speelt de bal op uh, Depay. Opgenomen voor het eerst in de selectie dus van het uh, Nederlands elftal. Maar die verspeelt de bal al heel snel weer aan Tavares. Die dan aan een nieuw aanval voor uh, RKC kan beginnen na ruim 10 minuten. Nog weinig echt grote kansen gezien. De stand tussen PSV en RKC dus nog op 0-0. De hockeyers van Rotterdam versloegen vanmiddag Bloemendaal met ruime cijfers 5-1. Maar de vraag is Tim, wat schiet Rotterdam er in de stand mee op? Want er was nog wat schade in te halen. Ja zeker, want uh, ze hadden twee wedstrijden verloren al in de competitie van de, uit de eerste zes. Maar vandaag hebben ze dat even rechtgezet door die vijf in overwinning op Bloemendaal. En er werd veel meer gescoord in de hoofdklasse. Gemiddeld bijna zes doelpunten per wedstrijd. Kijk maar even naar de uitslagen. Den Bosch-Garweide, belangrijk voor onderin de stand. Het werd 5-0 voor Den Bosch. Kampong-Hurdy werd 6-2 met vier doelpunten van Roderick Weusthof bij Kampong. Waarvan drie veldgoals en één strafbal. Amsterdam Oranje-Zwart, topper ook, werd gewonnen door Oranje-Zwart in het Wageningenstadion met 5-3. En Mink van der Weerde van Oranje-Zwart scoorde alle vijf de doelpunten, vijf, vier strafcorners en een strafbal. Mooie dag dus voor Oranje-Zwart. Lara HGC, 1-4. HGC blijft het heel goed doen. Is de nieuwe koploper, dat gaan we straks zien in de stand. Pinoquet Tilburg werd 5-1 en Rotterdam Bloemendaal ook 5-1. En praat even na met die, over die wedstrijd met uh, Timo Kranstauber van Rotterdam. Uh, ja Timo, het was bij rust 1-1. Ik dacht van nou, dat kan nog alle kanten op, uh, maar in de tweede... En dat was, uh, waren jullie echt veel, veel beter. Ja, de tweede helft hebben we heel goed gespeeld. We zijn uh, in de eerste helft nog een paar keer onder druk gekomen. Maar ik had wel het gevoel dat we al controle konden uh, hebben over de wedstrijd. En de tweede helft hebben we daar gewoon echt letterlijk een schepje bovenop gegooid. En dat uh, zag er goed uit, aan. Ja, zeker uh, met jou persoonlijk. Want het was 1-1. Jij scoorde twee fantastische doelpunten, mag ik wel zeggen. Tegen Jaap Stokman, niet de minste keeper denk ik. Eén van de beste van de wereld. Uh, ja, hoe gingen die twee golven? Want ze vielen vrij snel achter elkaar. En daarmee was de wedstrijd eigenlijk beslist. Ja, dankjewel. Uh, nou ja, ik kreeg de bal twee keer eigenlijk aan de buitenkant. Op de, op de linkerkant, in de linkerkant van de aanval. En de eerste keer draaide ik weg, kon ik richting kopcirkel lopen. Vandaar uh, ja, had ik een schot. En uh, ja, dan schiet je gewoon. Jammer verstokt dat hij uh, hem niet had. En ik was natuurlijk blij, want uh, hij schoot geloof ik onder hem door. En dan was prima. En die tweede, kwam ik over de achterlijn binnen, trok hem iets weg. Ik kon hem weer uh, onder hem doorduwen. En dat was uh, voor mij persoonlijk lekker. Ja. En uh, dan, krijg je ook, dan merk je in het team dat je, dat je wat meer vertrouwen krijgt en dat je nog makkelijker gaat hokken. Zij moeten. Jij mm. hebt uh, een uh, marge van twee. Dus dat is wel lekker. Ja, ja uiteindelijk werd het 5-1, maar het had wat dat betreft ook misschien wel 8-1 kunnen zijn. Want jullie kregen daarna nog heel veel kansen op meer. Zeker kans op meer gehad. Ik denk dat we dat ook knap hebben gedaan. Geduldig blijven spelen. Niet te veel weggeven. En dan zelf, omdat zij moeten komen, geven ze toch wat meer ruimtes weg. En daar hebben we geprobeerd gebruik van te maken. Er uh, ja, kunnen we wat meer in vliegen. Maar weet je, ja, je, je maakt er vijf in de wedstrijd. En normaal gesproken is dat voldoende om, uh, om te winnen. Dus dat was, uh, was mooi vandaag. Ja, jij bent hier voor het tweede seizoen. Je eerste seizoen verliep niet geweldig. Want je had toen een knieblessure Toen heb je niet veel gespeeld. Maar dit seizoen gaat het een stuk beter. Ja, het is heel leuk om vanaf de start er weer bij te zijn. Vorig jaar inderdaad het Forse Kruisbond gehad. waardoor ik 4,5 maand niet, niet kon spelen. En dat was een hele snelle revalidatie, gelukkig. En ik ben maar wat blij dat ik vanaf de start nu mee kan doen. Vorig jaar heel mooi geëindigd, natuurlijk. En ik wil graag kijken hoe ver, we, hoe ver we dit jaar weer kunnen komen. Ja, je, jullie coach Reinhard Wolf zijn na de afloop van, de wet, van deze wedstrijd. Het was de beste wedstrijd tot nu toe. Ben je het met een mens? Denk ik wel. We hebben hele, in de voorgaande wedstrijden wel uh, leuke stukken gespeeld. Maar het bleef elke keer bij stukken. En ik denk dat we vandaag gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. De 70 minuten lang uh, bovenop hebben gezeten. En dat iedereen inderdaad uh, moe gestreden van het veld afkwam. Dus een uh, mooie pot. Jullie zijn landskampioen. Dat uh, gaan we prolongeren dit seizoen. Dat is wel de bedoeling, denk ik. We gaan ervoor. Ja, je weet nooit hoe het loopt. Maar uh, ja, ik denk met, uh, met de jongens met wie we hier op het veld staan dat we, dat, dat we zeker een kans hebben. En uh, ja, we gaan gewoon ons uiterste best doen. Als we dit soort wedstrijden zo kunnen spelen, dan, uh, dan heb je kans. Maar dat moet, uh, moet niet één keer. Dat moet wat vaker dit seizoen. Tot slot, Timo. je oude clubje, HGC, want daar kom je vandaan. Die doen het goed op dit moment, want ze zijn een nieuwe koploper. Ja, heel goed. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Uh, en uh, ik heb heel even Dirk Loods gesproken uh, erover. De, de en die, uh, ja, die, dat is een vent die het, die het gunt. Dus dat, uh, dat nieuwe, coach AGC, ja, nieuwe coach van AGC, hè? Ja, nieuwe coach van AGC. Onder hem onder we ook de EAL. Dus, dus uh, een hele, hele goede vent. En die zet het mooi op de, mooi op de rails. Een uh, aantal jongens daar, die, die gun ik het zeker, ja. We zullen het zien als jullie nog tegen ze spelen dit seizoen. We gaan even kijken naar de stand. Dankjewel Timo. Jaak Seilhaagse is de nieuwe koploper. 16 punten uit de 6 wedstrijden. Oranje-zwart door die overwinning op Amsterdam zijn ze tweede met 15 uit 6. Dan Amsterdam gezakt naar de derde plaats met 13 uit 6. En dan Kampong en Rotterdam samen op de vierde en vijfde plaats met 12 punten uit 6 wedstrijden. En Bloemendaal is gezakt, staan nu zesde met 9 punten uit 6 wedstrijden. Onderaan blijft het een probleem voor Laren met coach Joost Bellart. Want weer verloren... Van voor de zesde keer op rij. 0 punten uit 6 wedstrijden staan 12e. 1 puntje daarboven. Tilburg met 1 punt uit 6 wedstrijden. Zij staan 11e. En 10e is Scharweiden nu met 6 punten uit 6 wedstrijden. Hoe sterk is de eenzame Thomas Veuklaar in Lombardije, Sebas? Hij was heel sterk, maar staat op het punt om gegrepen te gaan worden. Thomas Veuclair is begonnen wel aan de slotklim naar het plaatsje Villa Vergano. En die slotklim heet dan Salita di Ello, waar het venijn hem in de staart zit. Want in de laatste honderden meters gaat het 15% omhoog. Dat is het stelste gedeelte van deze klim. En als ze dan dadelijk boven zijn, is het nog ruim 9 kilometer naar de finish in Lecco Veuclair. Aan de rechterkant van die klets natte weg. Nu door een haarspeldbocht heen, dan hoeft hij niet achterom te kijken, maar hoeft hij alleen maar naar links te kijken en dan ziet hij de voorwachten van een groep... waar nog zo'n 20, 25 man bij één zit... met in ieder geval Robert Geesing daar nog bij... met veel ploeggenoten van Alejandro Valverde... maar niet meer de wereldkampioen. Dat is ook een ploeggenoot van Valverde. Rui Costa werd gelost net voordat we begonnen aan deze slotklim... en maakte ook duidelijk het gebaar van... voor mij zit het erop, het handgebaar... maar hij deed het kruis erover. Nou, kruis erover ook bij Thomas Vuckler. Hij is nu teruggepakt en nu is dan op 11 kilometer voor de streep. Wordt ook meteen gelost door de andere renners, door die renners in de groep. Met Robert Geesink nu in zo'n tiende, vijftiende positie. En ietsje verder weg zie ik een lange renner in het wit met nummer 203. En dat is Tom Dumoulin. De jonge Nederlander die al zo goed reed in de ronde van Frankrijk. Gaat nu ook prima mee in deze finale van de ronde van Lombardije. Laatste 11 kilometer zijn dus begonnen. Op deze met is wachten op de aanval van bijvoorbeeld een Joaquin Rodriguez. Zit wel klaar in 7. De positie zit in het wiel bij Ivan Basso en bij Rafael Majka. Dat is een pol, een ploegenoot van Contador. Maar Contador heb ik niet meer teruggezien sinds Contador gelost werd. Ik ga ervan uit dat hij er niet meer bij zit. Terwijl wel bijvoorbeeld Philippe Gilbert terugkeerde. Het is weer even wennen Gilbert in het rood met zwart. De kleuren van BMC en niet meer in de regenboogtrui. Geesink en Dumoulin vlak bij elkaar in de laatste anderhalve kilometer... van deze laatste klim van de Ronde van Lombardije. AZ verloor vanmiddag met 2-1 van FC Groningen. Viergever, eigen doelpunt 1-0. 1-1 werd het door Koetmonson. 2-1 Zivkovic. Verslaggever Jan Roelfs in gesprek met AZ-verdediger Nick Viergever. In hoeverre vond je dit een verdiend verlies? Nou, ik denk dat het wel uh, verdiend is eigenlijk. Ik denk dat als we naar onszelf kijken... dat we heel slordig aan de bal waren. Weinig gecreëerd hebben, dus dan... Uh, dan verdien je het zelf niet om te winnen. En dan moet je er een gelijkspel uitslepen. Dat zat er wel in. Dus dat kan je ons wel verweten Dat we niet een gelijkspel eruit hebben gehad. Hoe lastig is het onder alle trainersperikelen... om hier dan te spelen na die Europa League wedstrijd tegen Pauk? Uh, is er dan veel veranderd? Nee, niet eigenlijk. Dat, dat speelt helemaal geen part eigenlijk. Dat is gebeurd. En dan heb je een plekje gegeven als het goed is. En... Uh...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 de tegenstander onze wil opleggen. Uh, ja, dat kwam er vandaag helemaal niet uit. We waren heel slordig uh, in de Pasing. Uh, nou, er waren misschien twee fases van een minuut of vijf à uh, tien dat we, dat we redelijk spel op de mat leggen. En, uh, dus dat kwam dus helemaal niet uit. En dan moet je er gelijk spel proberen uit te slepen. En uh, ja, we krijgen twee goals tegen die, die, die niet mag eigenlijk. Je zegt het is al helemaal vergeten, hè? De, het vertrek van Gert-Jan Verbeek. Maar is dat echt ook zo? Voelt dat ook echt zo? Nou, als ik naar mezelf persoonlijk kijk, uh, wel, uh, dat, dat, dat, dat is het geweest. En, uh, je, je wist dat het, uh, in die zin dat het eraan zat te komen. En, uh, dat is dus gebeurd. En, uh, wat, wat ik net al zei tegen Pauw, uh, leggen we gewoon een goede pot uh, op, op de mat. En, uh, dan wil je dat deze week uh, wil je dat weer doen. Je wil dat eens dus een keer doorzetten, uh, resultaten naar resultaat boeken. En, uh, dat zit er, zit er weer niet in. Nu is Martin Haar altijd de interim coach die dan het, het gat vult. Um, hebben jullie als spelersgroep dan ook wensen ten aanzien van een nieuwe trainer? Nee, wat ik zeg, we zijn daar helemaal niet mee bezig. Uh, dat zal waarschijnlijk in de interlandperiode gebeuren. En onze doelstellingen waren om, uh, om deze twee wedstrijden die uh, of deze week gewoon goed voetbal neer te zetten en met deze visie te doen en met deze groepen te doen. En, nou, we hadden er heel goed, goed, uh, of veel vertrouwen in. En, uh, ja, dat het vandaag weer teleurstellend is, dat, uh, dat, ja. dat is jammer. PSV ligt niet op schema. Als ze er vijf willen maken om de koppositie te veroveren... dan uh, ja, hij zit er nog niet in, Armand. Nee, hij zit er nog niet in. RKC is zelfs een paar keer gevaarlijk geworden via Amieu en Bok wel. Maar goed, PSV nu misschien met een vrije trap halverwege de helft van RKC. Met Depay die schiet en een goede redding daar van Jan Seda. Aardige vrije trap van Memphis Depay van een meter of 30 die hij goed over de muur in de rechter benedenhoek schoot. Maar Seda die had daarop gerekend en kon die bal wegstompen. Depay die een minuut of tien geleden net ook al uit de tweede lijn een goed schot in huis had, En ook die bal kon Seda stijlvol wegstompen. Nu de hoekschop voor PSV. Komt die hoekschop kan niemand koppen. Nee het is Matas die het wel probeert. Maar een RKC verdediger volgens mij is dat Evans Kopt die bal over de achterlijn. Waardoor PSV een nieuwe hoekschop mag gaan nemen. De vijfde hoekschop al van deze wedstrijd. Dus in die zin liggen ze wel voor RKC. Wat er maar één heeft mogen nemen. Daar komt die hoekschop weer. Vanaf de linkerkant draait in. Maar weer komt die bal worden weggewerkt door Jean-David Boguel. Die opnieuw een corner veroorzaakt voor PSV. Dus die kunnen op deze manier wel even door blijven gaan. RKC dat net een paar keer via Amieu vooral aan de linkerkant er aardig doorkwam. Maar de paas die hij net afleverde kon niet door een spits worden binnengegleden. Waardoor het nog 0-0 stond. Er de derde hoekschop op rij voor PSV. En opnieuw is het een RKC-verdediger die de bal wegwerkt. Het is toch meer uh, valt te uithalen hoor, uit die hoekschoppen van uh, Bakkalli... die die uh, bal uh, steeds neemt aan de linkerkant. Maar uh, die ballen komen net uh, niet hoog, goed hoog, uh, terecht in het strafschopgebied... waardoor uh, altijd een RKC-verdediger daar uh, weg kan uh, koppen. PSV opnieuw halverwege de helft van uh, RKC. Na Bijna 22 minuten. Nog altijd 0-0 de stand. Jorit Hendricks, centrale verdediger. Dat speelt hem op uh, Depay. Uh, Depay gaat goed langs uh, Appau lijkt het. Maar uh, Appau gooit zijn lichaam in de strijd, zit daartussen. En dan is er misschien ruimte voor RKC. Maar nee, PSV krijgt genoeg mensen achter de bal. Waardoor ze niet hoeven vrezen voor een uh, counter. Na 22 minuten hier in Eindhoven nog altijd 0-0. Binnen de laatste 10 kilometer van de ronde van Lombardije, Sebas. Je weet dat hij een keer komt. En op het moment dat hij gaat, kon voorlopig niemand mee. Joaquin Rodriguez, de Spanjaard Purito. Kleine sigaar, betekent dat in het Spaans. Dat is zijn bijnaam. En de kleine Spanjaard van Catoucha, die vorig jaar deze wedstrijd won... ging op het stelste gedeelte van Salita Diello. Die slotklim. De laatste negen kilometer zijn inmiddels ingegaan. Hij kent het terrein op zijn broekzak als zijn broekzak. Want hij ging op bijna dezelfde plek vorig jaar in de aanval. En toen redde hij het tot de straten van Lecco En won die Il Lombard. Ja, de ronde van Lombardije. Nu heeft hij een seconde of 15 voorsprong. Op een groepje met Daniel Martin. Met een van de ploeggenoten. Of is dat Valverde zelf al? Die daar bijna ook de bocht naar rechts uitwaait. En even vol in de remmen moest. Om niet in aanraking te komen met de vangrail. Dat gaat allemaal uiteindelijk goed. Joaquin Rodriguez met het nummer 1 op zijn rug. Kan zelf de juiste lijn goed uitkiezen. Heeft een motor een meter of 50 voor hem rijden. Dat vinden wielrenners altijd fijn. Terwijl die motor nu wel heel dichtbij komt. Dat is wat minder fijn. We gaan eerst naar Eindhoven, naar Want well, Daar komt PSV op een 1-0 voorsprong. Doelpuntmaker Ola Toivonen Met zijn uh, eerste doelpunt uh, van het seizoen. was een uh, goede aanval uh, van uh, PSV. Dat uh, begon. Doordat een RKC verdediger iets te enthousiast instapte. Waardoor de schaarste paas kon geven op Matas. Die tikte heel handig door op Toivonen. Randje buitenspel. Maar Toivonen staat dan opeens. 1 op 1 met de keeper. Geen RKC verdediger meer in de buurt. En dan rond Toivonen heel beheerst af schiet die bal keurig langs Jan Seda... die kansloos is op die inzet van Toyvonne, Waardoor PSV misschien toch nog die uh, compositie in het vizier krijgt. Dan moeten ze nog wel minstens vier keer scoren. Maar ze zijn nu wel in elk geval op weg. Het is 1-0 dankzij Toyvonne. AZ verloor als gezegd van FC Groningen met 2-1. Verslaggever Jan Roelofs in gesprek met Martin Haar. Martin, waar was het voetbal in de eerste helft van AZ? Wat bedoel je? Nou, combinaties liepen niet. Jullie creëerden heel weinig. Waar lag dat aan? Nou, ik dacht dan FC Groningen. Die uh, probeerde gelijk druk van, uh, vanaf de eerste minuut te geven. En daarin hebben wij geprobeerd om uh, een paar keer uh, uit de druk, onder de druk weg te voetballen. Nou, dat ging vrij moeizaam. En op een gegeven moment hebben we gekozen dan maar vanuit de tweede bal. En uh, nou ja, dan heb je in ieder geval een treinwinst. En, en als je dan de bal uh, wint, dan ben je ook gelijk op de helft van Groningen. Maar de tweede bal was ook vaak van Groningen. En zodoende zo liepen we vaak achter, uh, achter Groningen aan. Alhoewel we wel de eerste tien minuten beter waren dan Groningen. Dat vond ik wel. De eerste tien minuten zeker. Daarna zakte het weg. Uh, hoe, hoe lastig is het uh, om ook na zo'n Europa League wedstrijd... de boel weer helemaal op scherp te krijgen? Nou ja, je probeert uh, alles te doen. En je probeert te luisteren naar de groep. Je, je overlegt. En uh, uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is uh, de punten pakken op de zondag. En hoe? Dat is dan helemaal niet zo belangrijk, dat heb ik ook gezegd. Maar het is weer niet gelukt en uh, ik dacht echt uh, dat ze er klaar voor waren. Ik had echt een heel goed gevoel toen we hier, hierheen gingen. Helaas is het weer niet gebeurd. Heb je vaker met het bijltje gehakt als interimcoach zelfs. Coaches zijn weggestuurd bij AZ. Uh, hoe is deze periode nu als je het vergelijkt met andere periodes? Nou, hetzelfde, alleen je staat nu uh, met iets meer verantwoordelijkheid voor de groep. En voor deze bleef je die uh, uh, iedere week zo, uh, zoals het altijd was. Wat voor trainer heeft deze groep nodig, als jij het zou mogen zeggen? Ja, ik mag het niet zeggen en uh, ik heb geen idee. Ik heb gelezen dat ze een profiel zochten... Uh, tussen Verbeek, uh, Van Gaal, uh, Advocaat en Adriaanse, dacht ik. Waar kom je dan uit, uh, Martin? Op een goede trainer. Ja, Verbeek, Van Gaal, Advocaat en Adriaanse. Dat gooi je dus in een blender. Dat is Mourinho, maar hij is niet vrij... Ik spreek geen Nederlands ook. Spreken nee. deze mensen allemaal wel? Ja, ja. Ajax FC Leuke Utrecht, man, trouwens, uh, Martin Veel leuk? Ja. ja, ik vind dat een interview oude school. Dit. Oh. Uh, ja, nee. Had je interim, uh, is goed dat die gaat weer. Ja. Moet lekker assistent zijn, joh. Weet je van toen de Dode Zee nog uh, ziek was? Daar komen we in het laatste uur op terug. Okay. Ajax FC Utrecht eindigde in uh, 3-0. Uh, de doelpuntmakers waren Serero, Klaassen en Hoessen. En na afloop sprak Jeroen Elsoff met de maker van het tweede doelpunt, Davy Klaassen. Was het een emotionele middag voor jou eigenlijk? Ja, emotioneel is overdreven denk ik. Maar het is wel uh, ja, de eerste keer dat ik in de basis speelde en uh, gelijk scoren. En dat is wel uh, perfect. Ja, je bent er heel lang uh, uit geweest. Al een tijdje wel uh, bijvoorbeeld bij Jong Ajax aan het spelen. Je hebt ook allemaal al, al ingevallen. Um, sp spookt dat door je hoofd op het moment dat je zo'n bal erin schiet? Van hè, hè? Ja, ik denk niet dat het door je hoofd spookt. Maar je hebt wel iets van ja, lekker dat ik, weer, uh, dat ik weer kan scoren in het eerste. En, uh, dat was ook een belangrijk moment denk ik. Net na rust 2-0. Dus dat uh, was wel lekker. Hoe moeilijk is het, de lange periode van afwezigheid voor jou geweest? Ja, heel lastig. Omdat ik ook uh, drie, vier tegenslagen heb gehad. En dat is het lastigst. Dat je dan niet weet, je denkt eerst drie maanden, een paar weken misschien. En uh, ja, daarna krijg je tegen een terugslag. En dan, uiteindelijk duurt het dan wel heel lang. Ja, want je kwam ooit uh, tegen NEC erin. Toen scoorde je bij het debuut. En toen uh, ja, had iedereen natuurlijk over Klaassen, er komt er weer een aan. Ben je daar veel mee geconfronteerd? Zo van, van waar ben je nou eigenlijk? Uh... Ja, iedereen wist wel dat ik geblesseerd was, zeg maar. maar ik hoorde wel vaak van, ja, hij was er toen en nu ja, is hij geblesseerd en nu is hij eigenlijk nergens. En dat is wel ja, lastig omdat je, je wilt gewoon spelen. En, uh, het is niet leuk om dan van iedereen te horen van, waar ben je nou, waar blijf je nou? Ben je zo positief dat je daar goed mee kan omgaan? Want ik kan me voorstellen dat dat tussen je oren gaat zitten op een gegeven moment. Ja, ja dat wel. En ik word thuis ook, uh, mijn ouders die, die stellen me dan gerust, en, uh, maar ik denk dat ik zelf ook wel mezelf goed uh, gerust kan stellen. Maar mijn, mijn ouders en uh, familie en vrienden die, uh, die helpen me daar goed bij. Ja, zoals gezegd, je, je was eigenlijk al terug uh, als invaller. Maar is dit dan uh, ja, misschien een soort punt achter die hele periode? Want zo'n doelpunt is natuurlijk een soort mijlpaal dan. Ja, punt, ja. ja. Ik denk dat ik die had gezet, punt dat ik, dat ik echt over mijn blessure heen was. Maar dit, dit is wel een lekker moment om dan, om dan te scoren zeg met maar, het eerste. Een paar wedstrijden natuurlijk in Jong gespeeld om echt weer het ritme terug te krijgen. En uh, ja, dat is mooi dat ik vandaag een hele wedstrijd kon spelen en scoren zij Davy Klaassen, die de tweede maakte van de drie doelpunten... in totaal van Ajax tegen Utrecht. Op weg naar de laatste WK-finale in Antwerpen bij de WK-turnen... Rek straks met Epke Zonderland... zijn de dames net klaar op vloer, Edwin. Ja, waar we nog wachten op één uitslag. En dat is de uitslag van de Canadese Black. Die de laatste vloeroefening neerzette. Daar zagen we in ieder geval dat ze met haar voet buiten de lijnen kwam. Dat was er weer een aftrek van een tiende. Dus de kans dat zij voor de medailles gaat, die lijkt vrij klein. De grote winnares van dit WK zou je kunnen zeggen. Dat is Simone Biles uit Amerika. Werd al allround kampioene en viel toen ook al op. Door haar enorme sprongkracht. Het was echt een springveer op die vloer. En dat toont ze dan ook in deze toestelfinale. Het gat met de nummer 2. dat is Vanessa Ferrari uit Italië, een Routinier, is bijna vier tiende van een punt. Dat is echt ontzettend veel in zo'n finale. En je vraagt je af wat dat dan zegt. Was die baal zo goed of was de rest dan toch een gaatje?